Heel aardig beest, al ben je ver van huis. Zo waar als ik Gust heet, bij mij voel jij je thuis. Zeg, dat is vredeel, dat vind ik crimineel. Wij zijn twee vrienden. Free